Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS of 3. Maar rond deze tijd begint het boerenprotest in Stroe. Duizenden boeren zijn naar een weiland gekomen in dat Gelderse dorp... om te demonstreren tegen plannen van het kabinet. Veel boerenbedrijven stoten stikstof uit vlakbij natuurgebieden. En dat is niet goed voor die natuur. Het kabinet wil dat die bedrijven daarom een deel van de koeien wegdoet. Deze melkveehouder in Wees woont vlakbij het Naardenmeer en zou 70% van zijn koeien weg moeten doen. Dat gaat niet werken, zegt hij. En stoppen wil hij ook niet. Ik, ik, zou, ik ben hier. Ik ben geboren en getogen bijna, hè, een paar jaar na. Dus ik zou gra niet uh, graag weg willen, nee. Ik ben daar gewoon... Uh, ja, ik, het is mijn plek daar. Dus ik zou niet weg willen, nee. Nee, absoluut niet. Nee. Want ze praten heel makkelijk, je ja, gaat mij ergens anders boeren. Maar je zou u ergens anders willen wonen. Gedwongen. Het dodental na een aardbeving in het oosten van Afghanistan is opgelopen tot bijna duizend. Maar er zijn er volgens de regering daar zeker 600 gewonden. Veel mensen liggen nog onder de puinhopen van ingestorte gebouwen. Dus het kan zijn dat het aantal slachtoffers nog verder op zal lopen. Een druk nachtje voor de brandweer in Eindhoven. Op twee plekken in de stad waren er autobranden. In totaal gingen drie wagens in vlammen op. Die stonden geparkeerd bij woningen. Die waren beklad met het logo van klimaatgroep Extinction Rebellion. Die zeggen dat ze er niks mee te maken hebben en alleen vreedzaam actie voeren. En bewoners van een wooncomplex in het Groningse Appingedam zitten al ruim een week zonder gas. De douches doen het gelukkig wel, maar fatsoenlijk koken zit er niet in... Arnold leeft in dat gebouw en leeft al een week op kant-en-klaar en klaar in bezorgmaaltijden. Broodjes, kebab. Veel keuze hebben we hier naar de naapingennaam. Dus Guster, heb ik het in de dus ik ten, uh, domino's, maar even nog erin. Heb ik uh, kip door. Ja, maar of die broodjes kebab, pizza en kip nou zo gezond zijn. En de gruimte? De, de ja, dat zit tussen de broodje kebab, hè. Sla. Ja, dat maar dat maar wezen, hè. Ja, dat, ja. ja, ja en een en siepeltje. Maar verder ja. daar zit nog niet veel gruimte tussen. Ja. Tussen zo'n nee. nee. Ja, en voor de niet-Groningers onder, onder ons een siepeltje, dat is een ui. De beheerder van het complex hoopt trouwens dat het probleem binnen een week gefixt is.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 Beautiful day, the sun is shining. I feel good, and no one's gonna stop me now. Oh yeah, mm -hmm. it's a beautiful day. He's the same.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 mensen na een maagverkleining minder hard boeren? Om een boer te laten moet je lucht inslikken die later weer naar boven kan komen. Al dan niet met de nodige kabaal. Er zijn mensen die zo het hele alfabet kunnen boeren, zegt Robert Smeek... biatrisch chirurg in het MC Zuiderzee in Lelystad. Hij legt uit dat de ingeslikte lucht terechtkomt in je slokdarm en in je maag. Kun je na een operatie waarbij de maag verkleind is dan minder hard boeren? De meeste gebruikte methode voor een maagverkleining is een gastric bypass, ofwel een maagomleiding. Je houdt de maag over zo klein als een kiwi. Daar sluiten we de dunne darp op aan. Smeeks patiënten kunnen nog boeren laten. Sommigen doen dat zelfs meer dan dat ze voor de operatie deden. Kijk maar eens op de patiëntenforums op het internet. Sommigen schrijven dat het niet meer lukt om te boeren. Andere boeren harder dan ooit en zoveel dat het vervelend wordt.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 my heart. en volgens Tensensie met Deadlock Holiday en Carol Emerald met A Night Like This. Schrijfatelier. Aan de slag met creatieve schrijfopdrachten rond thema's als steun, hoop en kracht. Meer info en aanmelden administratie at herstelacademie.org administratie at herstelacademie.org of 0633 735694. 0633735694. En het is vrijdag 17, 24 juni. 1, 8, 15 en 22 juli van half 11 tot half 1. Locatie? Pluspunt. En door met love. You're the greatest lovers. Sweet No one Zandvoort, op 106.9 FM. remember dreams and De Janse Baggerband is een Limburgse band uit Zusteren die in 1979 werd opgericht. Het repertoire van de Janse Baggerband behandelt onder andere racisme, werkeloosheid... de vergeten helden zoals Jan Pallag en de waanzin van het dragen van merkkleding... en de gevolgen daarvan. De laatste jaren komen teksten voor over controversiële kwesties die in de samenleving leven. Net te was gaat over seksuele misbruik binnen de Rooms-Katholieke kerk... Awad a geeft stof tot denken over euthanasie en zelfbeschikking. Hier is de uit 1982 de Janssen-Machemend met Salle Citeren. Los, du musst solliciteren. Ze zeggen alleen ons solliciteren. Heb ze nou geschreven? Heb ze nou geschreven? Heb ze nou geschreven? ze nou geschreven? Ja, Het begint te pas te leven. doe Toekijk zijn rondjes neer. Ergens gaat te blijven. Nu geest nog een punt bent. Misschien wel nou een loetje bent. Misschien gisteren wat kieken Naar no de Jansen Bakken bent musst... met domos solliciteren, solliciteren. citeren. Heb ze nou geschreven. Wel, Heb ze nou geschreven. Wel, Heb geschreven. Hey, ze nou geschreven. We willen graag de bezoekers en bewoners van Zandvoort, van jong tot oud, met de culturele binnen- en buitenactiviteiten vermaken. Dit doen we in samenwerking met de cultuurpartners in Zandvoort en de regio. Het doel is mensen verbinden en kunstenaars op te roepen om kunst en cultuur uit te dragen. Dit doen we door cultuurweekenden en culturele activiteiten te organiseren. En te vermelden in de Cultuuragenda en op de website cultuuragendazandvoort.nl. Zo willen de bewoners omwonenden toeristen kennis laten maken... met het cultureel aanbod van Zandvoort. Dus wilt u een activiteit melden of kunt u een vraag... neem dan contact op met jante, j-a-n-t-h-e... at zandvoortsmuseum.nl Kees de Muis voor kinderen. Speelzolder in het Zandvoort Museum. Speciaal voor kinderen van 2 tot en met 5 jaar... is er een echte Kees de Muis speelhuis... Kees de Muis is samen met zijn vriendinnetje Julia... komen wonen op het kleine speelzolder van het Zandvoort Museum. Hier kunnen de kleintjes, onder begeleiding van ouders of begeleiders... heerlijk komen spelen en leren. Vaak willen de kinderen niet meer weg. Vandaar dat we sinds kort een Kees de Muis stripperkaart hebben. U betaalt dan 10 euro voor 6 maanden toegang voor uw kind. Voor het museum en Kees de Muis. Zandvoort Museum geopend van woensdag tot zondag van 11 tot 5 uur. Buitenbeeldenwandeling in Zandvoort. Zandvoort staat vol met kunst. Beelden die voor iedereen vrij is te bewonderen, Ze zijn op straten, pleinen en in parken. De beelden van onder andere Kees Verkade, Nel Klaassen en Kitty Warnawa en Marlene Sjerps maken Zandvoort tot één groot openluchtmuseum. Het Zandvoort Museum heeft voor de cultureel liefhebbers een buitenbeeldenroute samengesteld. De route is als boekje te koop bij het museum, gratis te downloaden via Zandvoortmuseum.nl of als excursie met gidsen te reserveren. Take my advice, if you love someone, don't think twice.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 You say it when you do those things to me it's more the way you really mean it when you tell Zwaar de volgens de Rubens, Sugar Baby Love. En de Moody Blues met Questions. Fit de zomer in. Doe mee met yoga. Versterk je spieren, maak je lichaam los en flexibel. De kosten zijn 2,50, inclusief koffie of thee. Meer weten, bel dan, of mail, met Linda. 06-3380-3279. 06-3380. 803279 of mail naar el. het plus.zandvoort.nl. Maandag en vrijdag matig intensief op stoel en mat. En donderdag is het heel intensief, alleen op de mat, van half 10 tot half elf. De Locatie: de blauwe tram de marmelade. Op la die, op la da. Van 27 juni tot en met 2 juli is een landelijke huis aan huis collecte van het Nationaal MS Fonds. Duizenden collectief vrijwilligers gaan langs de deuren of komen online in actie voor de strijd tegen MS. Met de opbrengst van de collecte investeert MS-fonds onder andere in innovatieve onderzoeken om betere behandelmethoden te kunnen vinden. Draag bij aan onderzoek naar deze zenuwslopende ziekte en geef aan de collectanten. garni, qui nous servait de nuit